11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister De Jager wil niet speculeren over eventuele nieuwe bezuinigingen. Hij wacht eerst nieuwe berekeningen af van het Centraal Planbureau. De ministerraad is bijeengekomen voor de eerste vergadering sinds de vakantie. De komende weken moet het kabinet de begroting voorbereiden. De Jager zei dat Nederland er in vergelijking met veel andere Eurolanden goed voor staat. Ook door de eerdere bezuinigingen van het kabinet. Over de kritiek van de oppositie dat premier Rutte te onzichtbaar is in de eurocrisis... zei de jager dat het niet helpt als je elke keer tussenstanden geeft. Hij benadrukte dat de kabinetsleden de afgelopen tijd onderling veel contact hebben gehad. Behalve op de A13 zijn er afgelopen zondag ook auto's op andere snelwegen beschoten. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde dader. De politie begon een onderzoek nadat er meldingen binnen waren gekomen van automobilisten op de A13... Uit het onderzoek kwam naar voren dat er zondagmiddag en avond ook auto's zijn beschoten. Ja, we hebben in totaal 19 aangiftes binnengekregen. En nu blijkt dat er ook is geschoten op de A4, op de A12 en op de A16. De schade bleef in de meeste gevallen beperkt tot gesneuvelde ruiten. Bij de beschietingen zijn geen gewonden gevallen, van de dader ontbreekt nog ieder spoor. In Zwitserland is een man uit Eindhoven omgekomen tijdens een bergbeklimming. De man van 55 was in zijn eentje bezig met de afdaling van de Munch. Een andere bergbeklimmer zag de Eindhoven naar 200 meter naar beneden vallen, maar kon hem niet op tijd bereiken. Het lichaam werd op 3800 meter hoogte gevonden. Het is de tweede keer in korte tijd dat er iemand overlijdt tijdens de afdaling van de Munch. Vorige week overleed op de Zwitserse berg een 60-jarige Oostenrijker. De personal computer bestaat vandaag 30 jaar. Op 12 augustus 1981 werd in New York de eerste pc van IBM gepresenteerd. Voor die tijd waren computers nog te groot en te duur om thuis te kunnen gebruiken. IBM gaf een groep mensen binnen het bedrijf de opdracht... om een apparaat te ontwikkelen dat thuis en op de werkvloer kon worden gebruikt... en dat niet meer dan 1500 dollar kostte. Hoofdredacteur de jager van het blad Computer Totaal over die eerste pc... Nou, die heeft het eigenlijk verbazend lang uitgehouden. Als we nu kijken hoe, hoe snel de ontwikkelingen nu gaan... je kon met een pc kon je makkelijk drie tot vijf jaar doen. moest je wel af en toe eens wat upgraden, maar dat had toen ook nog zin. Maar de ontwikkelingen gaan nu zo snel dat het eigenlijk veel slimmer en voordeliger is... om na twee, drie jaar, uh, jaar de pc door te schuiven of gewoon af te schrijven. Het gaat inmiddels een stuk minder met de pc... door de opkomst van onder meer de laptop en de tablet. In een wijkzorgcentrum in Leeuwarden is de 109-jarige Geertruida Draaisma overleden. Ze was sinds november vorig jaar de oudste inwoner van Nederland. Geertruida Draaisma groeide op in Makkem en woonde het grootste deel van haar leven in Leeuwarden. Sinds 1993 woonde ze in verzorgingstehuis De Hofwijk in Leeuwarden. Ze was nooit getrouwd en ze rookte tot het laatst. Cor Geurts uit Rotterdam is nu de oudste mens in Nederland. Hij is ook 109. Geurts wil geen publiciteit en daardoor is het onbekend hoe het met hem gaat. Het weer dan bewolkt en kans op een bui. Vanmiddag in het noordwesten en westen droog. Een periode met zon. Het wordt ongeveer 21 graden. In het weekend wisselvallig, Vooral op zondag veel regen en wel wordt het nog een stukje warmer. Ah, we hebben Verkeersinformatie Files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij Muiden, 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder, 2 kilometer. 10, 15, 20...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 Goedemorgen. Nou ja, nog een uurtje dan, hè? want daarna wordt het natuurlijk goedemiddag. Maar voor die klok twaalf uur slaat heb ik nog wat zaken die ik met u wil delen. Waaronder de vraag of u en ik wel goed voorbereid zijn op een calamiteit. Want het alom sluit ramen en deuren en luister naar de radio is echt niet genoeg. Dat vindt althans universitair docent rampenstudies Jeroen Warner. Veel beter is het als de overheid zou inzetten op zelfredzaamheid. En hoe dat dan moet, dat vertelt hij zo meteen. Superman komt weer langs en buigt zich over de kosten van een doos vol met kleine Harley Davidsons. En deze hele week hebben we al gehoord hoe je een goede moestuin opzet en natuurlijk ook beheert. En vandaag, vandaag is het eindelijk tijd om te oogsten. Wilt u meepraten? Surf naar gids.fm. Deze week stond naast de beursval vooral in het teken van de rellen in Engeland. De wereld keek verbijsterd toe en vergeleek de onlusten al met die van zes jaar geleden... in de arme wijken en voorsteden van Parijs, de zogeheten banlieus. Ook toen sloeg het geweld over naar andere steden. en De Franse relschoppers waren veelal kansarme allochtonen van Noord-Afrikaanse afkomst. Ze voelden zich door de politiek in de steek gelaten. Laurent Jambon een socioloog en Frankrijk-kenner... en onderzoekt hoe het deze groep sindsdien is vergaan aangeschoven in de studio. Goedemorgen, meneer Chambol. Goedemorgen. Ja, u bent geen specialist op het gebied van de Britse rellen, dat weet ik, maar ik ga het u toch vragen, lijken de achtergronden van de rellen in Londen uh, van nu en destijds in Parijs op elkaar? Een uh, beetje in de zin dat er niet alleen maar allochtone zegt, maar ook uh, um, Engelse en ook Franse, ja, blanke Franse toen uh, betrokken waren. Dus in dit, in dit uh, geval, het gaat niet om etnische rellen, maar echt om armoederellen en jongere rellen. En jonge mannen, meestal. Dus er is wel een kleine vergelijking te trekken. Ja, en de rest is ja natuurlijk. Um, uh, ze, hebben, ze weten dat ze geen toekomst hebben. Ze hebben niks te verliezen. Toch willen ze meedoen aan de consumptiesamenleving. Dus uh, het is echt te vergelijken. En de Parijse jongeren voelden zich toen ook in de steek gelaten door de politiek. Die politiek ja. zei, nou, we nemen maatregelen. We gaan bijvoorbeeld gesubsidieerde instapbanen creëren. We geven hulp bij werk en opleiding. Ja. Die beloftes kwamen allemaal. Is er ook wat van die beloftes terechtgekomen? Nee, te het is absoluut niks gekomen dat kwam door Sarkozy. En we weten hoe betrouwbaar hij is. Hè, uh, Sarkozy was toen minister van Binnenlandse ja, Zaken? Maar, uh, hij is degene die olie op het vuur gooide. En nu als president, als niks gebeurd is, eigenlijk is de situatie nog erger. Hoe gooide hij die olie op het vuur. Uh, hij zei dat uh, ja, altijd met, uh, met woorden en spieren laten zien en uh, de rechtsstaat en, uh, en de veiligheid en zo. Dat, is dat was flauwkeur natuurlijk. En reljeugd noemde hij ze ook, hè, geloof ik. Ja, uh, hij had uh, slechte woorden voor de voor die jongeren. Heel uh, de de denigrerend. <laughs> Sorry. Ja, <laughs> heel denigrerend en, en, uh, en, uh, en ja, ja, ni ni niet leuk yeah. voor de jongeren natuurlijk het, uh, ook. Uh, op dit gebied is het niet alleen maar uh, verslechterd, maar ook we hebben nu minister die uh, dagelijks racistische uitdrukkingen hebben. Dus het is eigenlijk erger geworden. En als het gaat om uh, sociale omstandigheden, is het allemaal erger. Er is meer werkloosheid. Uh, de banlieues zijn allemaal uh, in de steek gelaten door de macht. En op, op lokale niveau proberen ze hun best te doen, maar er is geen geld. En, uh, en Sarkozy heeft ja, andere prioriteiten. Hebben die jongeren hun uh, ja, geloof in de politiek helemaal verloren? Ja, dat was heel lang geleden. In Frankrijk uh, ja. er is het een, een lang, uh, lange geschiedenis van wantrouwen uh, tussen het volk en de politiek. Maar in dit geval, ja, zoals de rest van Europa, niemand gelooft dat nu de politiek echt macht heeft. Ze hebben alleen macht om, uh, om schulden te veroorzaken waarschijnlijk, maar niks om op te lossen. Zijn er toch partijen waar ze zich thuis voelen? Uh, ja, uh, hoe gek dan ook het klinkt uh, Marine Le Pen scoort heel goed bij de jongeren in de banlieue Het Front Nationaal Ja, want ze is de enige die tegen het systeem is Ze is absoluut niet racistisch Ja, officieel hè als je, je luistert naar wat precies. ze zegt, ja, officieel niet. Uh, ze, is ook heel, uh, ja, ze is hard tegen de islam, maar niet per se tegen de moslim. En dat wordt op prijs gesteld. Want dat is heel raar, want het gaat meestal om, om, om jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst... die zich dan thuis well, voelen ja. bij zo'n partij. Ja, Afrikanen, uh, uh, Noord-Afrikanen en uh, Fransen. We hebben blanke Fransen, iedereen is Frans, maar blanke ja. Fransen. Ja, ze voelen zich thuis ook omdat ze niet gecorrupt is. Uh, ze is niet deel van de traditionele elite. Uh, ze spreekt dezelfde taal als ze, maar niet vulgair go goed gewonnen Frans. Niet zoals Sarkozy, die echt een uh, ordinaire Frans spreekt, maar iedereen gelooft dat. Het is alleen maar ordinaire. Het is ook een beetje vernederend. Waarom spreek je geen goed Frans met de, met de Fransen? Uh, hotel is dat. Men vindt hem toch wel hotel. Nee, hij is, is arrogant, maar zijn Frans is heel slecht. Dat is vulgair Frans. Dat is, okay. ja, dat is schokkend en dat wordt lelijk. niet op prijs gesteld? Nee, <laughs> want ja, as, as, as de president en moet ja. goed van spreken. En dat weten de jongeren ook. Maar het gaat meestal om... Uh, ook wat interessant is bij, bij Marine Le Pen. Is, zij ze is zeer kritisch tegen al die financiële instellingen die zoveel geld hebben gekregen en niks terug hebben gebracht. Ook de grote bedrijven. Uh, en zij is de enige die dat doet. De links is helemaal geparalyseerd. Uh, uh, ja, ze, ze willen graag een president leveren, dus ze ze proberen zo min mogelijk lawaai te maken. Ja, dat is geen goede optie natuurlijk. Dus Marine Le Pen is nu in monopolie. Ze is de enige die, die gehoord wordt. En uh, dus ook aanhang vindt onder de jongeren. Maar zij is ja. niet alleen kritisch op, op de elite, of ja. in die van links of rechts komt, en, en op de machthebbers, maar ook kritisch op een geloof dat, dat veel van deze mensen toch aanhangen. Ja, ze, ze gebruikt de techniek van Wilders. Ze zegt niet dat ze de geloof zelf aanvalt, maar de ideologie. Ja, Natuurlijk is de grens een beetje uh, discussieerbaar, maar uh, ze hebben wel een punt bij de Fransen, want de Fransen zijn zeer gevoelig voor scheiding tussen kerk en staat. Ze ja. zijn zo'n goddienst geworden in Frankrijk. Dus uh, mensen, in het bijzonder met Sarkozy, die een keer met de moslim gaan praten... de andere keer zei islam is, is niet goed. Ja, is niet geloofwaardig. Maar en het Leventer... is dus geen probleem dat zij afgeeft op de islam? Nee. Vinden uh, zij? Ja, vinden zij. Ja, niet, niet iedereen, maar nee. voor de meeste mensen is het geen probleem. Maar als we echt kijken naar deze groep? Ja, het wordt gezegd dat uh, religie is, uh, is privé is. Dus je mag doen wat je wil privé, maar openbaar uh, geen ruimte voor uh, religie. En dat is uh, bij veel Fransen geaccepteerd. Nu lijkt het een stuk rustiger geworden inmiddels sinds 2005. Is dat schijn? Ja. Uh, rustiger, ja. Wat is rustig? Voor uh, Nederlandse uh, uh, standaarden, dat is, is eng, maar voor Franse standaarden is het rustig, ja. Dat betekent dat het niet erger is dan, dan, uh, dan het algemeen. Dus elke dag een beetje kleine relaties en uh, saf, uh, ja, uh, achtervolging met de politie, een paar mensen gearresteerd, maar niks bijzonders. Ja. Er is dus nog wel spanning? Ja, natuurlijk. De hele tijd. Er is politie overal in Parijs met uh, automatische wapens en zo. Het ziet als dat is wel wat. Ja, het is een beetje Turkmenistan-achtig. En uh, uh, officieel gaat het om terrorisme, eigenlijk gaat het om controle van de bevolking. En kan de vlam uh, heel snel ook weer in de pand staan? Ja, stellen? elke keer dat iemand wordt gedood, voor een reden of een ander, in uh, ongevaal of niet... dan, uh, dan is het een risico dat er fout gaat, ja natuurlijk. Uh, is het ook denkbaar dat de, de jongeren in, in Groot-Brittannië, zoals dat nu gaat in Londen... dat die ook een beetje die kant op schuiven, zoals ja, hun Franse voorgangers, om het zo maar te zeggen... In gevangenis behandelen, bedoelt u? Nou, maar ook, maar ook dat zij inderdaad richting een partij gaan die je ja, misschien wel als extreem rechts mag bestempelen. Uh, ja, het is niet zo gestructureerd dat iedereen in de banlieue uh, naar Marine Le Pen gaat. Het probleem is om die mensen te, te, uh, naar de stembus te brengen, dat is het heel moeilijk. Dus als het gebeurt, ja, Marine Le Pen is een van de weinigen die die jongeren naar de stembus gaat leiden. Maar uh, in het algemeen, ja, ik zou niet verbaasd zijn als een beetje extreem. Het probleem van de, van de Engelse. National Front, ik ben geen deskundige, is dat het niet zo gemoderniseerd is als Wilders of ah. Marine Le Pen. Het is meer uh, oer, rechts, racistisch en zo. Dus als ze intelligent genoeg zijn om de, om de voeten van um, Wilders of Le Pen te volgen, dan uh, zouden ze succes kunnen hebben. Dat betekent dat ze post-racistisch moeten worden, post-antisemiet en ik weet niet of ze in staat zijn om dat te doen. Laurent Chambon, hartelijk dank voor het gesprek, socioloog en Frankrijk-kenner. Hey. Ik loop naar beneden, in de garage zie je goestroom. Ik taal weer bijna een dikje jaar geleden, kom, de begon. Het giert nog niet haar, we motten nog rennen. De zaal is in los en paap in de bier. Is dus rustig op stroo, geen minst te bekennen, Weet Samen, ik kom er al Even goed. jij Geen toeters, geen bellen Geen ik Mannen van staal ja ja ja, ja, ja, ja Ja, Vol in de zon De schaken die blinken De schaduw, de veld Over de weg En ik weet nou al waar ik wil drinken Straks in één keer leeg het stuk ween in, we moeten flink knijpen. Daar rennen en een haas, over en een knie, nee En ja's op het stuur, rappers draaien, rieën, rieën. Hé, hey, mochten we zien. Niemand vertellen weet wie je samen wie komt. En de wereld is vermee En dan wolken die weien aan ons verveen Hé, hey, hé, hey, hé hey. er weer zien Niemand vertellen Weet wie is samen We komen er al Richts verhoog En tutels gemellen Jij en ik We mogen er zien Niemand vertellen Weet wie is samen Weet wie is Mannen van staal van Roen Haasen. Speciaal geschreven voor de Tour. Ligt er ook alweer een eeuwigheid achter ons, zo lijkt het. VARA, Radio 1, e, de gids.fm, Superman. Superman ontfermde zich over Danny Heemstra. Die kreeg desgevraagd ter kennismaking een mini Harley Davidson opgestuurd. Maar meteen daarna ontving hij een doos vol met kleine Harleys. En ook nog eens een hoge rekening van uitgeverij Lecturama. Mailen hielp niet, bellen ook niet. En nu zit er een incassobedrijf achter hem aan voor 231,9 euro en cent. Danny mailde Superman. Ha, ha, ha, oh, Superman. Superman is aangekomen in Huizen, een plaatsje in het Gooi. En ik ben aangekomen bij Danny Heemstra, die ons een mail heeft gestuurd. Meneer Heemstra, hoe laat uw leed zich samenvatten? Wat is er gebeurd? Uh, november vorig jaar hebben wij een enquête ingevuld op het internet... Wij ja, gingen over allerhande dingen, van verzekeringen hoofdzakelijk tot en met kleine motorfietsjes en zonnebrillen die je cadeau zou krijgen als je de enquête invult. Leuk. Waarom wilde u dat motorfietsje hebben? Nou, ik ben zelf een fan motorrijder en ik heb een dochter van drie en die vindt het helemaal geweldig. Ja papa, die wil ik. En na een week of twee kregen we inderdaad de zonnebrillen opgestuurd. Een week daarna kreeg ik de Harley Davidson. Nou was het aan het einde van de enquête, kreeg je toch nog het, het verzoek om 6 euro over te maken voor de portokosten of de verzendkosten. Ik denk, nou oké. Okay. En op het moment dat we dus de Harley binnenkrijgen in het doosje, blijkt er onder in het doosje van de Harley een brief gezeten te hebben. U gaat voor een serie van 10 Harley's, u krijgt er elke keer een opgestuurd. Kunt u even de rekening betalen? En die rekening zou dan zijn, moet ik even kijken, 156,45 euro. En dan krijg je dan 10 van die kleine Harley's voor en een CD-ROM waar ook informatie op zou staan van de firma Harley HarleyDevT. Oh ja. U spreekt erover, er zou een brief ingelegen hebben, u spreekt erover... alsof u zich dat op dat moment niet realiseerde toen u die Harley uit die doos haalde. Nee, klopt. Die, die Harley tel je uit de doos en er zitten wat proppe papier in zo'n doosje... om dat een beetje netjes te houden, dat het niet heen en weer bonkt in het doosje... Daar kijk je eigenlijk voor de rest niet naar. Je ziet wel dat er onderin papier zit en die doos, die zet ik in de, in de hoek. En we gaan met de heilie bezig, want dat was het leuke verhaal. Maar onderin zat een brief waaruit bleek dat u een abonnement was aangegaan. Klopt. U heeft zich dat nooit gerealiseerd. Nee. Stond dat ook niet op die internetsite? Die enquêtesite? Mm, nee, nee. De kosten voor dit gesprek zijn 35 eurocent per minuut met een maximum van 17,50 cent. Daarnaast worden er kosten gerekend voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Deze kosten kunt u vinden op de website van uw mobiele aanbieder. Wanneer bleek het u dat u een abonnement was aangegaan? Wanneer zag u die brief? Uh, bij de tweede zending, dat was een groter doosje met een hele hoop Harlies erin. En wist ik natuurlijk nog niet dat ik aan het geheel mee. Dus denk je, nou, dat is leuk, een hele doos vol met Harlies. Wat aardig van de meneer Lecturama. Dus die doos maak je open. En dan zie je inderdaad die brief erin zitten van... u bent akkoord gegaan, u heeft de eerste termijn gemist. Wilt u even overmaken? En toen bent u die doos weer gaan nakijken. En toen ja. kwam er die brief tegen... waaruit ja. bleek dat u een amendement was aangegaan... ook al wist u van niks. Klopt, want die oude doos die had ik nog staan, gelukkig. Dan ga je, denk ik, met die firma Lecturama bellen of schrijven? Ja, meteen bellen. En nou de receptionist die had het ook meteen stopgezet... want er zouden nog meer hallies achteraan komen... Dus in ieder geval, nou, dan word je wat rustiger... want die mevrouw aan de andere kant van de telefoon zegt... nou, uh, klopt, we gaan het stopzetten, we gaan het er niet meer sturen. U kunt het doosje terugsturen. Ik denk Nou, mooi. Dus ik met het doosje onder mijn arm met Jill naar het postkantoor... het doosje terugsturen. Jill is de dochter waar de motor. motor ooit voor bedoeld was. Ja, klopt. Teruggestuurd? En, uh, we sta, nou, nee, want we staan bij het postkantoor... en daar mag ik 9 euro afrekenen voor het terugsturen van het doosje. Terug met het doosje onder mijn arm en weer bellen van... Of nee, ik heb gemaild, want de telefoon werd niet opgenomen. En elke keer, ik heb een paar keer gebeld... en na zes minuten werd je automatisch eruit gegooid. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Mocht u een medewerker willen spreken, blijft u dan aan de lijn. Heeft u uw klantnummer bij de hand, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen? Hallo, lecturama. U gooit mij toch niet naar vijf minuten van de lijn? Hallo? we proberen het gewoon opnieuw. De kosten voor dit gesprek zijn 35 eurocent per minuut... met een maximum van 17,50 cent. <middels> dit is niet te geloven. Na vijf minuten word je er gewoon afgegooid. Ik ga het toch één keer proberen. De kosten voor dit gesprek zijn 35 eurocent per minuut met een maximum van 17,50 euro. Ik word het nu afgegooid naar 5 minuten 43. Bijna 6 minuten. Uh, toen heb ik mails gestuurd. en um, Ik heb geloof ik drie keer toe een e-mail gestuurd... en er is niet op geantwoord. Dan krijg je ineens een betalingsherinnering. Nog een betalingsherinnering en toen kwam er een incasso... Die willen ondertussen zitten op het bedrag van 231 euro en 9 cent. Dus is bijna 80 euro bijgekomen? Ja. Heeft u meer onderzoek gedaan naar de firma Lecturama? Want de naam komt mij wel bekend voor. Ik heb u gebeld, dan ga je nog verder kijken... en dan zie je ineens dat de firma of die naam Lecturama... inderdaad steeds meer omhoog springt op het internet. En dan denk je, oh, had ik nou maar eerst mijn huiswerk gemaakt... en daarna gaan klikken en klakken op het internet... om dingetjes gratis te krijgen. Want als ik dat had gelezen, had je dat natuurlijk niet gedaan. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Leiden bij Lecturama. En ik ben bij Bianca Overduin, zes hoofd van de afdeling klantenservice. Mevrouw Overduin, uh, vraag 1: lijkt mij. Uh, is er een overeenkomst aangegaan? Uh, meneer heeft een kennismakingspakket besteld, vervolgens niet geannuleerd. En een vervolgzending is er ontvangen. Dan ben je een overeenkomst aangegaan als je niet reageert. Ja. Hij zegt: ik heb die brief uh, waar het in staat, nooit gevonden, die bleek later onder in de dozen zitten. Ja, dat klopt. klopt die, stoppen, zitten onder ja, de doos. die stoppen altijd onder in de doos. Dat die inderdaad niet met het openmaken van de doos... dat die eruit valt, tussenuit glipt. Dan gaat hij met uw bedrijf bellen een aantal keren in november. En wat blijkt dan? Je belt een minuut of vijf. Dan word je met een ingesprek van de lijn gegooid bij herhaling. Ik vind dat wel een buitengewoon belachelijke manier van communiceren. Ja, heeft u helemaal voorkomen gelijk in. En ook nog een keertje, A35 ja. cent plus ja. kosten per minuut. Klopt. We zijn uh, uh, pas verleden verhuisd, ook uh, met de centrale. En toen is er gewoon iets verkeerd gegaan in, uh, ja, in de centrale. En dat is inmiddels opgelost. Dan heeft dat dus... vier maanden moeten duren voordat u daar achter kwam? Helaas, ja. Even als huisvrouwen onder elkaar. Wat heeft u daar verdiend? Al die maanden lang mensen die bellen? Nou, ik denk eerder dat we daar niet aan verdiend hebben. Ik denk dat we daar klanten op verloren hebben. Excuses ja. ook naar de mensen die dit overkomen is of niet? Heel veel excuses, ja. Dan blijft de kwestie hoe die nu is. Er zit een incassabureau achter hem aan. Ziet u een oplossing mogelijk? Ja, natuurlijk hebben wij een oplossing. Wij hebben voor al onze klachten een oplossing. En uh, de oplossing hier is gewoon, we hebben het dossier al laten sluiten. En meneer kan het gewoon op onze kosten terugsturen. Hij, hij volg... wordt niet meer achtervolgd in het incassabureau. En hij kan gewoon naar een antwoordnummer die tweede zending terugsturen. Dan is de kwestie, wat lectuur u wat betreft, goed opgelost? Ja, lijkt mij wel. Dan wil ik u hartelijk bedanken. Graag gedaan. Alles opgelost, dus voor Danny en zijn dochter Jill. We hebben Lecturama nog even gebeld. En uh, ja, er wordt gewoon weer opgenomen. De eetbare tuin, jawel, die is sinds een paar jaar behoorlijk in opkomst. Dat zie je in de tuincentra en ook in de tuintijdschriften. Groente uit eigen tuin is volgens kenners gezonder... en ook nog eens goedkoper dan die uit de supermarkt. En het is ook nog eens leuk, zo zeggen ze. Nou, dat wil de verslaggever Colette van Nune wel eens uitproberen. Ze begon dit voorjaar haar eigen moestuin. En nu is het tijd om te oogsten. Dat deed ze samen met haar vriend. Drie, vier, zeven, acht. Nou, dat is niet gek. En dat komt dan zomaar uit de grond, hè? Maar je ziet wel, het, uh, de plant gaat dood, dus uh, dan kun je de aardappels het beste eruit halen, want dan uh, groeien ze niet meer. En dan zouden ze alleen maar kunnen gaan rotten, eigenlijk. Dan liggen ze daar maar te wachten in de grond. Dus, uh. En je ziet nu al een klein beetje, ik geloof dat ze dat roest noemen. Zie je dat? Een beetje bruin zit eraan. Mm -hmm. Maar dat is volgens mij niet erg, hoor. Dat is wel de, het makkelijkste wat we hebben. Hè? Ja. Je stopt er één in de grond en je haalt er handenvol uit. Dat is eigenlijk best grappig. Dit gaan we volgend jaar weer doen. Al die andere dingen, dat weet ik nog niet. Die uitjes hiernaast gaan toch ook goed? Vind je? Jawel. We worden overwoekerd door het onkruid, wat ik niet heb gewiet. Ja, maar dit zijn toch leuke uitjes. De Aardbeien zijn allemaal opgegeten door de vogels? Ja. Ja, nou had je er iets overheen moeten gooien, hè? over die aardbeien. <lacht> dat ligt er net in de schuur, maar ja. Als dat in de schuur ligt, heb de vogels er geen last van. <lacht> <lacht> nu ik mijn aardappelen uit de grond heb heb ik het idee, volgend jaar... dan gaat het echt wat worden met mijn moestuin. Ik ga het gewoon anders aanpakken. Ik ben wel enthousiast geworden door die aardappelen... maar ik vind dat het toch ook wel heel veel mislukt is. En daarom laat ik me graag inspireren door de tuinen van Demen. Demen is een dorpje wat bij mij in de buurt uh, ligt. En Fritjof Bremer leidt me rond. Hij heeft me eerst al de rest van de tuin laten zien met alle kleuren en zo... En nu zijn we dan in de groentetuin. En ik wilde hier graag naartoe omdat jullie die groentetuin hebben aangelegd. Eh, op een manier zodat die ook nog mooi is om naar te kijken. Ik dacht misschien is dat dan voor mij de manier om het volgend jaar wel eh, goed te doen. Want ik heb gewoon te weinig, ja, te weinig onderhoud gedaan volgens mij. Nou, het is zeker zo dat als je een groentetuin aanlegt die ook mooi is, dat het je altijd weer uitdaagt om erin aan de gang te gaan, een ronde tuin. In het midden is een cirkel met een diameter van 4 meter. En dat mag je zien als zijnde de zon. En dan ze lopen dus vanaf dat punt zes paden naar buiten toe. En dat mag je zien als zij de, de zonnestralen. En daaromheen ligt dan de regenboog. Want alle plantenvakken die ze hebben hun eigen kleurzetting. Nou, ik zou een, een voorbeeldje kunnen, kunnen noemen van het, het wit-gele vak. Nou, wat zien we daar bijvoorbeeld in staan? Daar staat een bosuitje... Dus het bloemetje van het bosuitje is, uh, is wit. Nou, we zien hier uh, de vinkel staan. Dan hebben we, daarnaast hebben we een wit radijsje. Daarnaast hebben we een geel bietje. Daarnaast hebben we een boterboon. En uh, ja, wat, ook, wat we ook geweldig aan vinden... dat is dat als wij uh, s'avonds willen gaan eten... we zeggen tegen elkaar wat zullen we eens eten vandaag. Nou, zeggen, nou vandaag uh, gaan we sla eten. En ik loop naar buiten en ik pluk even de sla. En verser kan het niet. Het begint weer te regenen. Ik ben dit jaar begonnen. Nou, Het was een redelijk succes. Maar eerlijk gezegd uh, nou ben ik niet echt tevreden. Wat moet ik nou volgend jaar anders doen? Nou, ik denk dat uh, voor een aantal dingen geldt wel... dat je moet het op tijd moet je je in doen. Uh, een plant heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Nou, het merendeel wat ik in de grond stop, dat doe ik zo half april. Het uitgangspunt moet zijn dat het de grond helemaal netjes omgezet is. Dus onkruidvrij uiteraard. Ik, uh... Ik denk dat dat mijn grootste probleem is. Ik had heel veel wortelonkruid. Ja, nou, dit, ja dat, uh, dat kan een van de problemen zijn. Maar het is natuurlijk ook zo dat in alle grond daar zitten, uh, zitten zaadkiemen. En hoe dan ook, uh, als je zaad in de grond stopt, dat moet, uh, moet gaan kiemen. Maar wat er al in zit, dat gaat ook kiemen. Dus uh, ja, op een gegeven moment heeft iets een bepaalde grootte gekregen. En dan moet je echt je rijtjes uh, groenten uh, ja, voor de dag zien te toveren. Nou, als je daar te laat mee, uh, mee start... dan heeft op een gegeven moment ook de onkruid het gewonnen van de groenten. Ja, en dan uh, ja, ook de trek om erin aan de gang te gaan. Ja, en dan is het nog maar de vraag of het wat gaat worden. Oké. Okay. Dus mij onkruid trekken... Dat is de beste garantie op uh, meer succes volgend jaar? Ja, dat, uh, dat is een hele belangrijke. Een andere belangrijke wat we dit jaar ook gezien hebben. Het was een heel droog voorjaar. Nou, Om iets te kunnen laten kiemen, dan heb je vocht nodig. Als je dan de kleine plantjes hebt en je geeft het geen, uh, twee dagen geen water... en het, ja, de toplaag is uitgedroogd, ja, dan ben je je plantjes kwijt. Het is dus toch vrij uh, arbeidsintensief, zo'n moestuin. Ja, en, uh... Wat dat betreft kun je het misschien beter in de supermarkt kopen... als je niet echt groene vingers hebt. Een, uh, een groentetuin is heel arbeidsintensief. En ja, voor mij is het nog uh, geen enkele reden om naar de supermarkt te stappen. Ik, uh, ik geniet hier volop van. Dat is het. Je moet ervan leren genieten. <laughs> ja, zeker. Nou, Misschien hier nog een hele leuke... En, uh, ook, ook een beetje een verrassing. Ik ga er eentje plukken. Ja. En, uh, nou, ik denk dat je wel weet wat het is, hè? Tuinboom. Een rode tuinboom, ja. Dus dat vinden we ook leuk, hè? Dat je naast uh, de groentes die uh, voor iedereen bekend zijn... dat je ook wat groentes in hebt staan waarmee je mensen kan verrassen. Nou, want, wat ja, een weer, hè? komt Martje aan. Ja, er komt Martje aan. Ja, ik ben net eventjes wat aan het... Uh, ja het tuinboontje aan het vertellen de rode tuinboon ja mooi hoor ja hij is heel mooi en ook heel lekker we hebben hem van de week gegeten hij smaakt heel goed Je bent Martje van de Bos de vrouw van en eigenlijk, eigenlijk ook de eigenaresse van deze tuinen van Dema want jij werkt hier uh, fulltime ik vind het moeilijk hoor ik denk dat bij een tuin moet je incalculeren dat of nou groente of siertuin is omdat je moet incalculeren dat er ook wel dingen niet lukken ik zaai bijvoorbeeld heel veel groenten en eenjarige bloemen en ja, er komen ook gewoon wel eens zaden niet op. En uh, ja, dat is dan niet omdat ik geen groene vingers heb, denk ik dan maar. Maar gewoon omdat het erbij hoort dat het ook wel eens niet lukt. En als je heel veel zaait, lukt er gelukkig ook heel veel weer wel. En dat zegt Martje van der Bos van de Tuinen in Demen. Wat breng ik zo meteen nog in dit programma voor u? Nou, ik werp de vraag op wat we te doen bij een ramp of calamiteit en hoe houdt de auto-industrie zich nu het alweer crisis is? En stemmen uit het verleden komen ook nog langs. De gijzeling van de Franse ambassade in Den Haag in het Vara radioprogramma ZI. Dat na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 het NOS Journaal.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 Behalve op de A13 zijn er afgelopen zondag ook auto's op andere snelwegen beschoten. De politie kreeg ook meldingen over de A12 ter hoogte van Harmelen en het Prins Klausplein. En op de A16 op de Van Brie Noordbrug en bij het knooppunt Ridderster. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde dader, zegt de politie. Motoclub Satudara is bevriend met de Duitse club Bandidos... maar er zijn geen plannen om de Bandidos naar Nederland te halen. Satoudara zegt dat in een verklaring. En De club ontkent verder dat er ruzie is met de Hells Angels. En in Zwitserland is een man uit Eindhoven omgekomen... tijdens een bergbeklimming. De man was in zijn eentje bezig met de afdaling van de Munch. Een andere klimmer zag de man 200 meter vallen... maar kon hem niet op tijd bereiken. En het lichaam werd later gevonden op 3800 meter hoogte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB nou, Verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Brugge 2 kilometer. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij knooppunt sint Bos ook daar 2 kilometer. VARA Radio 1 De Gids.fm Zomereditie. Met Deborah Blekkenhorst. Tot 12 uur komen de volgende onderwerpen nog voorbij. Bij de economische crisis in 2008 werd de auto-industrie zwaar getroffen. Hoe is dat nu met deze beursval? Wim Oude Oudeweerninkje komt langs en licht het toe. En hoe klonk de gijzeling van de Franse ambassade in Den Haag? Let wel, ik spreek over 1974 in het VARA-radioprogramma ZI. Maar eerst. Ja, het Rode Kruis. Ja, het Rode Kruis maakte vandaag bekend... dat het een nieuw fonds in het leven roept voor de preventie van rampen. En om de schade erna ook te beperken. Het Prinses Margrietfonds Fonds wordt dat. Maar hoe kunnen we tijdens een ramp zelf eigenlijk het beste reageren? In Nederland maakte de overheid ons vorig jaar... door middel van campagnes duidelijk wat te doen als het misgaat. Maar zijn dat eigenlijk wel goede aanwijzingen... en is de overheid zelf wel goed voorbereid? Felix Meurder sprak in december met docent rampenstudies Jeroen Warner. En hij vroeg hem of hij zelf wel een nood pakketje in huis heeft. Ja, dat zijn van die dingen die je elk jaar weer voorneemt en dan toch weer niet doet. Net zoals een brandmelder aanschaffen. Dus in die zin ben ik net zo uh, slecht voorbereid als de gemiddelde Nederlander. Maar zou dat niet moeten, een noodpakket? Nou, het is een begin. Want als er een ramp uh, plaatsvindt, dan uh, kun je niet verwachten dat de, de brandweer, het leger en de politie overal uh, zijn om iedereen te helpen en te redden. Dus je moet de eerste paar dagen wel uh, zelf doorkomen. En dan maar gewoon maar met de ramen is, uh, dicht onder de tafel gaan zitten, toch? Nou, dat is uh, wel een beetje het, het beeld dat je krijgt uit die reclamecampagne. Uh, maar eigenlijk uh, blijkt uit, uit het werk dat we doen bij rampenstudies... dat dat uh, nou niet het, het allerbeste is. Uh, je moet toch zeker ook op zoek gaan... Uh, naar, naar wat je sociale netwerk te, te brengen heeft. Hè? De, de meeste mensen zijn lid van een sportvereniging... van een koor, van een uh, kerkgenootschap. En uh, dan zie je dat er toch een heleboel uh, uh, veerkracht... in de samenleving zit waar we eigenlijk uh, totaal niet uh, bij stilstaan. Maar die er wel is. Je um, moet erop uit eigenlijk. Je moet zelf eigenlijk, doen. Eigenlijk moet je uh, een, een, een, een, een, een adreslijstje bij de hand hebben. En dan liefst op papier, want... Als de, als de stroom uitvalt, dan doet je mobiele het waarschijnlijk ook niet meer. Um, waarbij je weet, bij wie moet ik terecht? Wie heeft er een boot uh, om te vluchten? Wie heeft er een uh, uh, uh, uh, logeerplek? Uh, stel dat het echt helemaal misgaat, waar kan ik heen? Wat zijn de, de vluchtwegen? En dat doen we natuurlijk niet, omdat er in Nederland... eigenlijk niet zo vaak wat gebeurt. Nee, gisteravond viel bijvoorbeeld de stroom uit in Houten bij Utrecht. Uh, nou, een half uurtje, geloof ik. En verslaggever Robert-Jan Boy, die vertelde erover op Radio 2... Ik zit in het donker. Wat gebeurde er zo'n 20 minuten geleden? Ik was uh, gezellig aan het uh, koken. En ineens valt alles uit. Het licht, het wordt donker. overal. Licht valt weg. Uh, gas doet het niet meer. Verwarming doet het niet meer. Meteen even gebeld met uh, Eneco... Nou, dat klopt. De regio Houten, heb ik althans begrepen. Want de regio Houten, Nieuwegein, wellicht beperkelijk geen idee, uh, heeft geen verwarming en geen, uh, geen stroom. Uh, vervelend, maar ik moet eerlijk zeggen ook, aan de andere kant, dat het ook een leermoment is. Oh. Want uh, de mobiele telefoon doet het dus ook niet. Nee, je wil die masten zijn natuurlijk uitgevallen. Zijn ook uitgevallen. die masten zijn uitgevallen. Dus dan word je ineens geconfronteerd met het feit dat je, ja, je denkt: ik ben overal bereikbaar en ik kan altijd bellen. Nee, in niks ervan. Als de stroom dus wegvalt, dan vallen de masten ook weg. Doet je mobiele telefoon het ook niet. Ja, hoe bel ik nu dan? Via jij oude uitkoperderijen, denk een ik? Het een analoge lijn die ik nog steeds uh, in huis heb. Maar je wordt eventjes weer helemaal teruggeworpen in de tijd. Hoe lang gaat het nog duren? Konden ze je dat vertellen bij Eneco? Uh, nee, want ik kreeg een bandje. Oh ja. Uiteraard, we kregen een bandje. Dus ik, ik weet werkelijk helemaal niks. Dus. Misschien ga ik zo meteen eventjes de. De, de radio opzoeken op, op de, de Radio. terwijl we meer informatie kunnen krijgen. Uh, ja, de rampenzender moet je instaan. staan. Uh, ja, ja, precies. Uh, radio Utrecht in dit geval. Kortom, uh, het, is, het is gezellig en we zijn benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Je zegt Robert Jan Boer tegen Bert Kranenburg in dienstprogramma. Ja, dat gaat er dus allemaal gebeuren. En dat was nog maar een heel klein rampje, eigenlijk. Geen ramp, meneer Warne. Ja, dat klopt. Zo, zelfs als we één dag sneeuw hebben... dan ligt het Nederlandse verkeer al uh, in een infarct. Dus je, je kunt wel zeggen dat we niet heel erg veerkrachtig zijn als samenleving. We zijn eigenlijk niks gewend. Terwijl als je kijkt naar een land als Amerika... daar heb je voortdurend sneeuwstormen, daar heb je uh, tyfonen... Uh, allerlei soorten ongemak. Dus hebben mensen ook veel meer in huis, uh, hout in de schuur... Uh, noodvoorzieningen, zodat ze een hele tijd kunnen uitzingen... Uh, totdat ze uiteindelijk de hulp komt. Maar ja, dat gebeurt nooit er met in Nederland, toch? Nou ja, 1953 ligt niet meer zo vers uh, achter ons. Maar er kan natuurlijk toch een, uh, een onverwachte grote ramp plaatsvinden. En als je kijkt waar de gevoelige plekken zitten... je hebt een, uh, een dijk tussen de Katwijk en Monsteren. Als die doorgaat, ja, dan, uh, dan zijn er miljoen mensen de pineut. Dus het kan wel, het is een kans van, van 1 op miljoen... tot uh, nou ja, in die orde van grootte, maar... Ja, je moet toch voorbereid zijn op het, ja, het ondenkbare? Nou moet je daar niet de hele dag over in paniek zijn... want dan, uh, dan raken mensen helemaal zonder enige uh, actie, dan, dan verstijven ze. Mm -hmm. Maar je moet wel weten, als, je, als er iets gebeurt... Waar, ja, wat is dan plan, uh, plan B? Wat, wie, wie ken ik? Waar zijn mijn noodspullen? En wat kan ik verwachten? Want u onderzoekt de maatschappelijke gevolgen van zo'n ramp, meneer Warner. Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, we hebben... Uh, Juist omdat de overheid op dit moment steeds meer het signaal geeft... Ja, we kunnen niet 100% meer alles uh, voor jullie regelen... is het belangrijk dat uh, de maatschappij zelfredzaam wordt. Dat wil niet zeggen dat ze uh, dat het alleen maar uit moeten zoeken. Maar wel dat er uh, veel meer wordt, uh, wordt gedaan aan het, aan het bij elkaar brengen... van die maatschappelijke capaciteiten die we hebben. Als je nou kijkt bijvoorbeeld een gemeente als Kamp... Hè, daar doen ze eigenlijk een aantal mensen helemaal niet wat de overheid wil. Uh, veel mensen zijn uh, niet ingeënt, ze hebben geen noodpakket... ze zijn niet verzekerd om religieuze redenen. Maar als er een ramp is, dan helpen ze elkaar wel. Dan heb je een ongelooflijke... Uh, uh, sociale mobilisatie. Maar als je in uh, Vierhoog woont in Amsterdam... en je kent je buren niet... en je hebt geen idee uh, wat het uh, hoogste gebouw is... waar je heen zou moeten als er een, uh, als er een overstroming nou, is... Nou, Vierhoog staat je al lekker hoog, toch? Dat is waar, dat is waar. Maar goed, <laughs> dat is niet het beste voorbeeld. Maar als je, als je, niet, uh, als je juist laag woont... Uh, in, in, in, in zo'n uh, uh, woning onder het straatniveau... en uh, de, de kelder loopt onder... en je woonkamer begint ook aardig uh, te nat te raken. Uh, wat ga je dan doen? Waar ga je dan heen? En Zo hoog tussens, mogelijk zou ik zeggen. In Rotterdam zou ik naar het Shellgebouw Vluchten... bij wijze van spreken. Maar dan doen er misschien... 10.000 of 20.000, 50.000 met mij. Precies. En, uh, nou, je hebt het Erasmus-complex. Uh, uh, de Erasmus ja. Universiteit. Ja. Maar ik, ik kan me inderdaad niet voorstellen... dat die voorbereid zijn op een instroom van 50.000 mensen. Dus ze moeten niet allemaal naar hetzelfde gebouw. Je zou eigenlijk een soort tom-tom moeten hebben... die een beetje een, uh, een advies geeft waar je heen uh, uh, vlucht. En is uh, dat zodat... dan weer een taak voor de overheid? Om dat nou, ons ik... mede te delen? Ik denk dat, In geval de, van nood de, de, de communicatie... moet, u die, die, die... moet u naar uh, de Sint-Gillenstraat nummer 33... Uh, dat is misschien wel heel precies. In, in China doen ze dat wel inderdaad. Hebben ze hebben heel precieze plekken. Ze weten waar alle uh, kwetsbare mensen wonen. Bejaarden, zieken, uh, uh, uh, gehandicapten. Uh, en ze weten waar, uh, iedereen weet naar welke uh, noodvoorziening uh, hij moet. Uh, naar welke opvang. Misschien is dat in Nederland niet zo noodzakelijk. Omdat we niet zo heel vaak iets hebben. Maar het is wel goed... Als, we, als de overheid zou communiceren dat het kan gebeuren. Dat is nog echt een, een taboe, ook uh, bij overheidsdienaren. Uh, maar als ook mensen weten wat voor afspraken er al liggen. We hebben een groepje studenten uh, uh, onderzoek laten doen in Almere. En, en zij ontdekten dat als je een, een school of een sportclub belt... Uh, met, uh, gaan jullie opvang verlenen, wat voor afspraken zijn er met de gemeente... dan blijkt dat ze, de, dat ze eigenlijk helemaal vaak niet weten dat er afspraken zijn... en wie dan daar de verantwoordelijke voor is. Terwijl die zijn gemeente, er wel, die afspraken? De gemeente, ja, de gemeente zegt in elk geval dat er wel uh, afspraken zijn. Met bijvoorbeeld de kerk, uh, dat, dat die als opvangplek kan uh, fungeren. Uh, dus er zijn wel degelijk initiatieven vanuit de overheid... om meer naar de maatschappij te kijken. Maar dat zijn vaak informele afspraken... En, je zou eigenlijk af en toe een training moeten hebben... of een scan, een check... net zoals je in, uh, uh, af en toe een rampoefening hebt voor, voor brand... Uh, in, uh, in, met de bedrijfshulpverlening om te kijken hoe dat werkt. Zou je ook op buurtniveau uh, of op bedrijfsniveau een scan moeten doen... Uh, om te kijken hoe, hoe goed zijn we eigenlijk voorbereid... op, uh, op situaties die buiten de routine vallen. Dat en nu vergelijkt kleiner... u dit vaak met uh, wat er in Amerika gebeurd is... en uh, in de toekomst uh, staat te gebeuren... en de Amerikanen zijn er veel beter op voorbereid. Wat heeft u geleerd van Katrina bijvoorbeeld? Ja, dat is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant was de evacuatie verbazend goed geregeld. Dat zien ze zelf als een succes. Ze hebben die, uh, de wegen zodanig opengezet... dat je in meerbaanswegen één kant uh, alles, alle verkeer uh, kwijt kon. Dus contraflow. Uh, zodat iedereen die een auto had ook weg kon. Aan de andere kant was iedereen die niet een auto had... als een rat in de val. Dus er was even niet op gerekend dat er ook heel veel arme mensen wonen... en dat zijn vaak ook zwarte mensen in, uh, in New Orleans... die, uh, die vast zaten... Uh, en omdat ze de, de ramp te laat hebben uitgeroepen... waren die voorzieningen die er wel waren, zoals de treinen van Amtrak... die uh, de dag ervoor hadden kunnen gemobiliseerd worden... Uh, niet, te, niet op tijd uh, aanwezig. Dus je ziet dat niet alleen um, de aanwezigheid van spullen... en zelfs ook de bewustheid van een ramp belangrijk is... maar ook, je moet ook een inzicht hebben in de sociale kaart. Wie kan er weg? Wie wil er weg? En wat doe je met die mensen die niet weg kunnen? En uh, dat is wel degelijk een taak voor de lokale overheid. Nou, ik, ik vind een goed voorbeeld uh, de gemeente Maastricht. Um, de, de Maas staat uh, nog wel eens hoog. Dus de Maastrichtenaren hebben ook meer dan uh, gemiddelde Nederlander... Een, een, een idee dat de zaak wel eens onder water kan lopen. Althans in Itterenborgaren, ja? In, precies. Uh, en als je daar... Uh, daar hebben ze een, een voorlichtingscampagne... dat als de, het water zo hoog staat, 45 meter als ik me niet vergis... Dan, dan moet je weg zijn en dan moet je ook registreren. En als je je registreert... Uh, bij mijn uh, meldpunt, dan zorgt ook uh, de overheid... dat je huis af en toe in de gaten wordt gehouden. Want mensen willen vaak niet weg omdat ze bang zijn... dat hun spullen worden gestolen. Uh, dus je moet wel als gemeente goed communiceren... dat uh, je moet mensen een handelingsperspectief geven. Dat ze weten wat ze kunnen doen, wat ze moeten doen... en dat er ook een keuze is om het niet te doen. Want mensen blijven soms ook gewoon thuis zitten. En soms is dat uh, helemaal niet zo'n zo slechte situatie... als je ziet wat voor files uh, uh, evacuatie oplevert. Maar je moet dan wel duidelijkheid geven over dat het kan gebeuren, wat er dan moet gebeuren en dat, wat je, je opties zijn. Jeroen Warner, docent erop de studies. Hartelijk dank. Felix Meurders in gesprek dus met Jeroen Warner. Het misert, het is grijs, het is koud. Het is niet echt bepaald strandweer, mag ik toch wel zeggen. Maar toch, toch reis ik heel even af naar La Plage. Do you want to go? Blige with me, I'm going down Zo halen we toch de zomer een beetje in huis. De Crystal Fighters met Plaas. Dit was de VARA toen. ZI, dat was een bekend VARA-programma op de zaterdagmorgen. En vandaag gaan we er weer even naar terug. Luistert u mee naar een verslag van de gijzeling van de Franse ambassade in Den Haag uit 1974. Herken de stemmen van Aad Bos, Frits Bom en Alfred van der Garde. Later werd die bekend als Alfred Lagarde, de stem van Veronica. Goedemorgen. Wij volgen in ZI, voor zover ons dat mogelijk is, de gijzelingszaak in Den Haag. Frits Pom, in het kort even de stand van zaken. Ja, we zitten net op een moment dat er wat opleving is hier. Zo gingen twee Japanners met megafoon naar de Franse ambassade. En die verlieten dan de Amerikaanse ambassade. En nu wordt ons zojuist vanaf straat toegeschreeuwd dat, dat, dat de oorzaak daarvan is... dat de telefoonverbinding met de Franse ambassade... met de mensen die de negen grijzelaars vasthouden was uitgevallen. Ze zijn er naartoe gegaan, hebben geprobeerd ze toe te schreeuwen. Maar verder is die communicatie ook mislukt. En op datzelfde moment vond er een kleine omsingeling... ...in plaats van de Franse ambassade. We zagen een drie, vier, vijf agenten die er naartoe gingen om in ieder geval degene die de... Uh, die de Gijsluis wilde gaan toespreken om die te beschermen. Verder is het uh, erg rustig, de mensen zijn weer teruggegaan. Terug en uh, het raam ging daarna nog wel open. En uh, als we het goed hebben gezien, dan uh, stak daar de ambassadeur zelf zijn hoofd even uit... om het een en ander naar beneden te schreeuwen. Maar wat dat precies was, dat uh, konden we hier vandaan, we zitten in de NOS-studio, niet horen. Een uurtje geleden werd de politiemacht afgelost. En nu staan er zo'n uh, 200 agenten, waarvan 40 in burger. Er is in Den Haag een groot gebied afgezet. Niemand is in uh, staat verder de Franse ambassadeur. Te benaderen. Vanuit die ambassade verder behoudens dat uh, korte moment van zo straks geen enkel teken van leven wanneer er zo voor staat. En uh, de onderhandelingen gaan in ieder geval wel uh, verder door. Ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft getelefoneerd met de ambassadeur hier, die dus nog steeds gegijzeld wordt. Het enige dat uh, vanochtend, uh, voordat uh, hier de twee Japanners met de megafoon naartoe gingen, even opviel, was een soort trouwstoet die door het afgezette gebied heen mocht. Verder. Mogen we hier in de NOS-studio tegenover de ambassade het pand niet verlaten... want de studio ligt precies in het schootsveld van de Japanners. Verder geen nieuws, geen enkele ontwikkeling. Ik wil alleen nog even melden dat de gijzeling op dit moment 18,5 uur duurt. Frits Poom houdt u dus op de hoogte vanuit de NOS-journaalstudio... tegenover de Franse ambassade in Den Haag. Alfred van der Garde de stand van zaken op Schiphol... Nou, op Schiphol is sinds de laatste keer dat ik me meldde erg weinig veranderd. Er wordt bij de twee vliegtuigen wat zenuwachtig door auto's van politie en luchthavenautoriteiten heen en weer gereden. Verder gebeurt er bijzonder weinig. Slapende journalisten beneden in het perscentrum. En wat heen en weer lopende, wakker blijvende mannen boven in de... Bay, de... Dan kan ik het niet meer uit elkaar houden, van de vermoeidheid waarschijnlijk. De B-pier. Daar zijn er ook een aantal journalisten die de wacht houden met verrekijkers en uh, radioapparatuur om alles uh, te checken. Er is uh, hier niets veranderd sinds de laatste keer dat ik me meldde. Dat zei ik, uit. Dan schakelen we even over naar Parijs. Jacqueline Wesselius. Ja, de, het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat is beloofd is met de onderhandelingen, die, uh, dat wil geen enkele uitspraak doen wat het de afloop van de zaak omdat zeg, de eisen van de terrorie streven niet te veranderen. Ze hebben wel bevestigd dat ze nog steeds bereid zijn om de Japannen en het uit te wisselen tegen de geizenaars. Maar ze zeggen dat ze niet in kunnen gaan op die eisen die steeds maar veranderen. En uh, verder hebben ze de onderhandelingen uh, zo'n beetje overgegeven aan Nederland. En uh, mij is beloofd dat ik over een uur misschien uh, wat meer nieuws zou kunnen krijgen. Afgesproken, Jacqueline, en we hopen dan dat we een wat betere lijn hebben. U hebt het gehoord: de gijzelingszaak in de Franse ambassade volgen wij op drie plaatsen. In Den Haag, op Schiphol en in Parijs. En ook nog hier vanuit de studio in gesprekken met professor Peters, strafrechtdeskundige. die bovendien enkele jaren in Japan heeft gewoond. Een verslag was dat over de gijzeling van de Franse ambassade. in het VARA-programma ZI. Dat was 1974, terug naar deze tijd. Terug naar de Europese schuldencrisis en ook de nerveuze stemming op de de beurzen, want die heeft ook zijn weerslag op de auto-industrie. Weliswaar daalt de olieprijs, nou ja, een beetje nog wel, gaat alweer een beetje omhoog, maar toch. De benzineprijs gaat ook naar beneden, is natuurlijk goed nieuws voor u, de automobilist, maar tegelijkertijd dreigen voor de fabrikanten van de auto's wel grote problemen. En in deze moeilijke tijden is een redding niet altijd nabij. Is het niet? Autojournalist Wim Oude-Wernink en onze vaste man op de vrijdag. Goedemorgen. Magdeburg. Ja, hoe zwaar hebben de fabrikanten het? Nou. Echt zwaar nog niet, want ze hebben de afgelopen anderhalf jaar in het herstel van de vorige crisis uh, goed gescoord. Verkoop is goed opgepikt in veel landen, niet in alle landen. En de, de financiële resultaten die zijn uitstekend. Maar uh, ja, er is tegelijkertijd een heel veel onzekerheid. Uh, want als deze, deze ontwikkeling van begin deze week zich omzet in een echte een tweede recessie, de tweede ja. helft van de dubbel dip... Uh, dan weten ze nog niet hoe ze daaruit moeten komen. Want dan het zou het wel eens heel anders kunnen lopen dan de vorige keer. En gaan fabrikanten dan ook echt ja, over de kop, om het zo maar te zeggen? Nou, dat is dus twee jaar geleden gebeurd met General Motors en Chrysler. En uh, toen was er uh, veel geld in de Amerikaanse kast, kennelijk. En die hebben miljarden steun gehad en zijn ermee weer op de been geholpen met een doorstart. Maar ook in Europa, Renault en uh, PSA Peugeot Citroën, die hebben ook leningen gehad van de Franse overheid. Maar ook in de vorm van een paar uh, miljard per uh, concern. Ja, en ik denk dat dat geld er de volgende keer niet is als het weer misgaat. Uh, staatssteun is uh, uh, nu al heel erg uh, ver weg. Het is heel ver weg, want uh, het is er gewoon niet. En uh, Nu moet ik zeggen dat uh, General Motors en Chrysler zich uitstekend hersteld hebben. Um, uh, maar dan zijn er aan de andere kant toch signalen dat ze zorg hebben, want uh, begin deze week was de gemiddelde daling op maandag 5,5 procent in, uh, in uh, Wall Street. Maar de auto-industrie ging veel huidig. Verder onderuit, fort 8,5%. Sommige toeleveranciers, zelfs 10% en grote dealergroepen. Dus, kennelijk, vrezen ze daar iets meer dan wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, want waarom? dan ja, eigenlijk alleen maar die auto's. Nou, de auto-industrie en de autoverkoop... is een enorme indicator altijd voor de economie... en voor de, voor de conjunctuur in zijn algemeenheid. En uh, als het misgaat, dan is de autoverkoop vaak het eerste slachtoffer. Uh, bovendien hebben we nog natuurlijk een extra uh, probleem gehad in, in Japan... Met, uh, met de aardbeving en de tsunami. Ja. Waardoor niet alleen Toyota en Honda en, en Suzuki als merken veel geleden hebben, productieverlies hebben gehad... maar ook een hele hoop concerns, uh, de toeleveringsindustrie... Uh, ja, toch onderdelen tekort hebben gehad. Uh, dat geldt niet alleen voor de Japanners, dat geldt ook voor de Fransen met name... en ook voor de Amerikaanse autobouwers. Dus er is een hele hoop onzekerheid... En dan is er nog een, een, een aantal merken uh, die uh, eigenlijk een beetje te klein zijn om alleen te overleven als het echt misgaat. Welke uh, nou, zijn dat? Nou, Saab, dat is natuurlijk sowieso ja. een uh, gebedsonderent inmiddels. Maar uh, Mazda was ooit onderdeel voor, van Ford. Ford had daar tenminste een, een, een, een heel groot aandeel in en ook de, het management. Ford, Mazda is nu weer onafhankelijk. Ja, en die hebben de laatste maanden wel slecht gescoord met verkoop en met financiële cijfers. Dus... Mitsubishi is ook niet groot. Die hoeven niet kopje onder te gaan, want die zijn wel groot genoeg om interessant te zijn voor andere concerns. Maar als er echt een, weer een recessie aankomt die, die serieus doorzet, dan zouden daar wel eens verschuivingen kunnen komen met overnames of fusies of andere reddingsoperaties. Maar overheidsgeld, wat in Japan sowieso niet uh, aan de orde is natuurlijk... Uh, maar overheidsgeld om een auto-industrie te redden... dat is er niet meer, denk ik. Auto's moeten natuurlijk verkocht worden aan ons. De consumenten hebben wij er nog een beetje vertrouwen in? Nou, uh, anderhalf jaar is het ook in Nederland heel goed gegaan. Uh, de ene verkooprecord naar het andere ten opzichte van 2008 en 2009. Dat ging uitstekend. Maar in juni was er ineens een, een dip in die zin uh, na 10, 20% per maand stijging was het vlak. In juli is het weer 9% omhoog gegaan. Dus net als de beurs het fluctueert aan alle kanten. Maar toen heb ik een rondje gebeld met wat importeurs. Die zeiden, ja, we komen dit jaar wel door. Het wordt best een goed jaar, maar... Uh, de conjunctuur, de mensen zijn toch een beetje bang. De consumentenvertrouwen is een beetje zwak. En uh, met name de ordepositie is sinds april duidelijk minder dan de maanden uh, daarvoor. Nou ja, als je geld ook maar één keer kan uitgeven, dan moet je natuurlijk kiezen of je Precies. dat van een auto doet of aan, aan iets ook anders. Nog, en dan is het ook dat die keus moet je maken. En uh, autofinancieringen, Ja, ook daar is het wat krapper. De banken staan ook niet te, te trappelen. Uh, op het ogenblik worden veel verkopen wel op gang gehouden door, door enorme incentives, dus premies en steun van, van uh, verschillende fabrikanten zelf om maar de productie ook en de verkoop maar op gang te houden. Maar ik ben benieuwd hoe het over een half jaar is. En welke merken scoren nog wel goed? Nou ja, uh, Volkswagen doet het, uh, doet het heel goed. Uh, eigenlijk, uh, eigenlijk doet Volkswagen het, het beste wereldwijd. Er, uh, daar is geen twijfel over mogelijk. Um, met name ook in China, maar ook in Brazilië, uh, in Amerika, uh, met Audi met name. Dus wat dat betreft, doen ze en dan de andere merken uh, Audi, BMW en Mercedes. Dat zijn de luxe merken. De drie grote Duitsers. Die, die doen het ook op een ongelofelijke manier goed. Alsof er geen kredietcrisis is. Alsof er geen... Uh, schuldencrisis is. Maar ja, misschien dat daar het geld ook een keer opraakt... bij de consumenten in, de, in dat segment. En dan zien we dan wel weer. Maar dat is niet te voorspellen. Zo. Voorlopig liften die nog mee op een enorm kooplust... Van, uh, van toch wel de wat meer welgestelde in de wereld. En zullen we dan nog één klein lichtpuntje noemen voor ons dan? De benzineprijs? Die is een uh, beetje aan dalen natuurlijk. Die was een beetje aan dalen. Uh, maandag heb ik echt in mijn handen zitten wrijven. Ik denk, dat gaat goed. Het ging uh, van uh, ergens boven de 90 uh, hè, voor de... Voor de voor de, een, een normale olieprijs naar onder de 80. En toen was het 78, 77. Maar vanmorgen was het weer 84. Ik denk dat die prijs, als de economie wat afzwakt, ook wat afzwakt. Maar of het nou ineens weer terug gaat naar zoals het vier jaar geleden, drie jaar geleden was, dat durf ik te betwijfelen. We moeten ons niet rijk rekenen met dingen die nog niet aan de orde zijn. Ja, of pak je kans zolang het nog kan en tanken? Nou ja, dat, doen de, olie, dat ja. doen de grote luchtvaartmaatschappijen die natuurlijk op termijn kopen en nu meteen aan het inkopen zijn, zodat ze weer voor een paar maanden gedekt zijn... voor het geval de prijs weer omhoog gaat. Toeslaan en verder is het ja, afwachten, net ja. zoals op de beurs eigenlijk. Uh, Wim Oudeweerning, dank en tot volgende week. Tot volgende week. En uh, dan uh, moet ik toch zeggen dat het er echt op zit. Voor vandaag en ook voor deze week natuurlijk. Maar maandag, ja, dan ben ik er gewoon weer. En uh, dan kom ik terug met Kees van Koten. Hij vertaalde al eerder al de gedichten van de Amerikaanse dichter Billy Collins. Maar nu krijgt het werk ook nog een staartje. En welk staartje dat is, dat hoort u maandag dus. Ik vertel het u tussen 11 en 12 in de gids.fm. Jurgen van den Berg is aangeschoven. Hij brengt zometeen lunch. We hebben op vrijdag uh, altijd een uh, serie over uh, vervente twitteraars. Vandaag Verkoren. Wie is dat dan? En wat gaat er achter om schuil? In het mediaforum Max van Wezel en een speciale gast uh, Frits Spits, Collega van Radio 2 natuurlijk. Um, nou, er komen allerlei zaken aan bod. We gaan het vooral ook over de radio hebben natuurlijk. Uh, wie wordt de nieuwskenner van deze week? Hoogste score nog steeds 91. Zo. Laatste kandidaat zometeen. Komt uit Zeist. En we hebben een stelling om half 2 in stand.nl. Hulp bij stoppen met roken kan uit het basispakket. Ja, ja, ik, ik zwijg even. Ik ja. ben geen nee, Ik blijkt dat het maar, hartstikke goed gaat met, het, met nou, het niet roken. Het gaat ontzettend goed ja. met, het, met het niet roken, maar alleen als we er steun bij krijgen. Maar ja, ja, het dat, kabinet uh, haalt die maat uit het basispakket. Anne Mulder van de VVD gaat erover meepraten. Straks dus in Stam.nl en daarvoor nog lunch. Surf naar degids.fm. Goed weekend vast. In Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Onder andere een gesprek met grafisch vormgever Wim Kraul. Ik schets heel weinig. Over zijn beeldbepalende werk voor het Stedelijk Museum. Maar hoe dan ook, kritiek maak je alleen maar sterk. Zijn typografie. En ik uh, hou van die onversierde letters, die recht voor zijn raadletter. En vormgeving in het algemeen. Ik vind dat een richting van merken die mij niet zo aanspreekt. Opium, morgen tussen half drie en half vijf. Radio 1.